Horen in al Ik wil eerst vertellen, jullie dat niet, nooit kijken uh, omhoog met iets voor iets dat, oh, wat Joden doen en wat Joden niet doen. Nu beginnen we met de les 2 van ons nieuwe studiejaar. Les 2, vorige keer hadden we de les niet opgenomen, het was een feestdag. Feestdag betekent gewoon, uh, ik wil niet schrijven op de feestdag, omdat schrijven betekent dat ik iets creatiefs doe en ik wil op feestdag alleen opnemen. En dat iedereen heeft het ervaren. Joodse feestdag, Joodse. Wat wilde, wat wilde ik zeggen over Joodse? Ik de Boer. Nou, nee, dat hoeft niet. Ah, ik wilde zeggen één ding. Dat het feit dat alle wetten die Joden nu gebruiken buiten land Israël, is alleen net als een repetitie voor, een, voor, een, voor, een, voor iets geweldigs wat gaat gebeuren wanneer uh, de Messias zal komen, de kracht van de Messias, waarin de uh, tempel, de derde tempel, we zullen zien wat het is, allemaal. We denken altijd aan de fysieke derde uh, uh, the tempel. Dat de Joden zullen alle uh, wetten, de Joodse wetten zullen uh, spiritueel uh, vervullen. Alle wetten die Joden nu, de mensen die Joden zijn, dus de van vlees en bloed. Ik niet van de niet-Joden die zich met, met hun innerlijk bezighouden. Dan zijn zij uh, spirituele Joden. Zo we dat allemaal leren. Maar alle wetten die Joden buiten het land Israël vervullen, dat is, net een, dat is gewoon om niet te vergeten. Die absoluut, hebben absoluut geen enkele uitwerking en één enkele geen, een, geen, absoluut geen enkele zin want alle joodse wetten zijn alleen binnen het land Israël werkzaam dus er zijn bepaalde stralen die komen daar alleen op het land Israël en die, dit volk moet dat allemaal daar, daar doen maar omdat joden zijn verspreid over de hele wereld moeten ze steeds dat doen om op dat er een, een moment komt wanneer zij dat wel daadwerkelijk zullen doen zoals naar behoren. Kijkt u dat? Het land Israël. Natuurlijk het land Israël. Ook het, ook de, ook het land Israël geografisch gezien speelt ook natuurlijk een rol. Uh, nogmaals, er is geen onderscheid tussen innerlijk en uiterlijk in onze ogen. De op waar Torah gegeven is, dat is één ding, maar beleven de Torah, beleven die de Torah. Kijk, de waar de Torah... Nee, ze moesten allemaal leren dat. Veertig jaar moesten ze alleen maar leren in de Sinai. In alleen leren van... van ze was, hebben dat allemaal pissig, direct hebben ze dan... Uh, uh, pas overgebracht ge na een paar dagen. Uh, alleen maar om te leren. De hele dienst, de uh, tempeldienst, niet tempeldienst uh, uh, Mishkan was het, de uh, tent van samenkomst, etc., dat hebben ze alleen, alleen omwille van het leren. Leren gaan. Net zoals wij nu met jullie doen, precies hetzelfde was het toen. Wij zitten met jullie ook hier. Net zoals Joden zaten 40 jaar. Uh, in de woestijn, zo doen wij ook met jullie leren uh, spirituele wetten na te leven. Maar ook in praktijk te brengen. Krijg je dat? Geen 40 jaar. Geen 40 jaar, we hebben dat niet nodig. Maar die 40 jaar is toch een beetje gezond in de woestijn. Ja, kijk, we zullen daarover niet zo hebben, waarom niet? Want voor velen van jullie is it, uh, het verblijf van Joden in de in, in woestijn. Ziet u dat als het volk van vlees en bloed die ging 40 jaar in de woestijn zitten? Dat was ook okay, een keer natuurlijk. Maar uh, daar, niets, niets van te, te, daar kan je niets van leren. Want 40 jaar in de woestijn betekent alles spiritueel. Alles wat wij zullen later leren met de sferot, met alles. De krachten, de correcties die de mens moet ondergaan om zich, om zich met het hogere in overeenkomst te brengen naar eigenschap. Alles, alleen dat, niets anders. Als iemand van jullie ziet, mensen die dan, ziet de Torah, dus de, de Bijbel, uh, welke dan ook, of Joodse, jij ziet het alleen, jij ziet het in, door... ...te denken... ...dat dit... Een, een, een, ...als geschiedenis... ...van het Joodse volk dat ging daar... ...dat is grootste afgoderij... Okay? ...absoluut grootste afgoderij... ...wat mijn volk ook doet, weet je... Dat ...zij denken ook dat het, dat het... ...dat is voor hen relevant... ...dat het echt... Is. Ah, en alles, absoluut niet... ...Moses is een speciale kracht... ...we zullen het allemaal zien op de schema waar het zit in de mens, waar het zit in de, in, de, in, de, in de ziel. Want de hele Torah, de hele Bijbel schrijft over één enkele ziel. En al die krachten, Abraham zit in mij, ergens zit in mij die kracht Abraham die ik moet ontwikkelen zodat die eh, zoals het, zodat die dan dat overeenkomt om de structuur ...van de werelden in mij op te bouwen. Dat is gesed bijvoorbeeld, Abraham. Zo so, so is het zijn... Sarah. Nou, ik ben een man. Wat heb ik dan met de Sarah? Nou, dan moet ik een kracht, wat Sarah heet... ...in mij op, opbouwen. Nou, zullen jullie dan zeggen, nou wat is het nou? Je bent toch een man, waarom je dan... Uh, en daar zit ook een... Um, ...zo straks... En ja, waarom moet je, oh, je, kan, ik, maar, je moet je associëren alleen maar met mannelijke personages uit de Bijbel. Absoluut niet. Waarom niet? Wij zullen het aanleren dat geen man komt tot zijn vervulling als hij niet zijn, zowel, zowel zijn rechte als linkerzijde of, gedeed, of delen van zijn persoonlijkheid ontwikkelt. Dus een man moet zijn beide kanten ontwikkelen. Wil een man tot vervulling komen. Dan moet hij zijn mannelijke kant ontwikkelen. Dat is dan gessen, dat is dan geven. En hij moet ook zijn vrouwelijke kant ontwikkelen. Waarbij die beiden dan in evenwicht komen. Dan, dat heet, uh, Sadiqa vraag. Uh, ook in, in, in, de, in de psalmen staat het ook. Het, de, de rechtvaardige zal... Uh, bloeien als, als, als Tamar als een palmboom dat bloeien van een palmboom is Tamar is net zoals Tamar van de van de van het verhaal van de Juda van wie alles dus, dus de Zadik moet ook in zichzelf rechtvaardig wil je vervulling hebben dan moet je, een man moet zijn linker vrouwelijke kant ontwikkelen Oké, en als een man alleen op uit is naar zijn mannelijke uh, kant, dan komen al die uh, mis, mis, mismaakte uh, uh, uh, daden van hem. Kijk nou naar uh, 50 jaar geleden. Ze probeerde matches te spelen, et cetera. Met uh, wezen en dat en dat en dat. Nou, wat is er van geworden? Ze wilde alleen mannelijk zijn. Uh, en daardoor... Uh, hoe zeg dat? Daardoor als een mens alleen mannelijk wil, mannelijke kant alleen ontwikkelen. Daardoor komt die tekort, doet die tekort aan zichzelf, aan zijn eigen vrouwelijke kant. De, de, de wereld is zo geschapen dat een man, een man moet beide in zichzelf ontwikkelen. Eveneens als een vrouw moet beide in zichzelf ontwikkelen. Want dan ben je vrij. Als een vrouw in zichzelf ook de mannelijke, mannelijke kant alleen ontwikkelt niet... Uh, ...met mate natuurlijk... ...volgens de Kabbala, ...volgens de krachten die er zijn... ...niet dat zij uh, uh, ook een rol gaat spelen... ...maar innerlijk... ...als zij zichzelf ook ontwikkelt... ...ook haar mannelijke kant... ...op een goede manier... ...op de juiste manier... ...dan komt zij ook vrij... ...vrij van haar man... ...weet ik veel... ...en zelfs niet zo vrij... ...dat een man die moet, of zij heeft een man of niet heeft... Zij komt vrij van het, van het uh, uh, dierlijk verlangen naar dit of dat. Of dat. Zij, zij wordt vrij, zij wordt uh, de baas over haar persoonlijkheid. Ja? Dus zij, zij relateert zichzelf aan een schepper, aan een hoge kracht. In plaats van, in plaats van naar haar man. Kijk, een man moet, je moet wel, een vrouw moet ook getrouwd zijn. Klaar is Kees. Je moet ook kindertjes hebben, weet ik veel, één of meer. Dat is alles wat het er is. Maar jouw relatie moet je hebben, niet met je man. En jij moet ook geen relatie met je vrouw. Wat, wat, wat, wat, wat kan je met een vrouwelijke relatie, kan je met een vrouw aangaan? Je moet wel dingen doen wat je moet eten, drinken en, en, en, en al weet ik veel en dan weet het. Wat nog meer, dan hebben we nog meer. Ah. Ja? Ja, oké. Okay. Ja? Dus, heb ik al vergeten wat het is. Dus ook dan, weet ik wel. De andere dingen moet je ook doen, oké, okay, maar dat is. Maar is dat relatie? Absoluut niet. Absoluut geen relatie. Relat? Dat huh? is, kijk, het is omdat. omdat een mens uh, in zichzelf ook mannelijk en vrouwelijk heeft. ...door jezelf te verbinden bijvoorbeeld in het, in het fysieke wereld met een vrouw... Ja. ...dan relateer je, kijk naar je, hij kijkt naar je vrouw en je ziet je linkerkant. Je, je kan anders... <laughs> ja. Is dat die hint wat in de tarotkaarten gegeven wordt van een magician die hermafrodiet wat in ons zit? Nee, dat niet. Hermafrodiet die, die dingen zijn... Um, dat zijn afwijkingen. Afwijking betekent fysieke afwijkingen. Hermaphrodie uh, en dat soort dingen. We spreken niet daarover, we zullen het een keertje daarover hebben. Dat zijn dingen zoals dat, waarbij ook vrouwen die dan. Ik had, een keer, ik had een keertje getraind met mijn vrouw in een, in een club. Ik had getraind vroeger als de zakeman was in mijn vorige uh, incarnatie. Ik trainde ik een beetje ook met gewichten. En ik ging ook naar een club waar, uh, van John Vos of zo. Ja, Johan Vos was een van kickboksen. En ik vond het echt schitterend om te kijken hoe zij hoe kickboksen. Ze beginnen altijd netjes zo. En dan. ...komt het de ware... ...en dan zie je dat het killers zijn... ...het is prachtig om daarna te kijken... Erg prachtig... ...je moet het gevoel daarvoor hebben... ...het is schitterend om daarna te kijken... ...want dan komt... ...die... ...zum alles komt daar de, de echte ware malgoed... ...het komt de kracht van de schepping... ...bij hen tevoorschijn... ...en dat kan je op goede manier doen... ...of kan je op die manier doen... ...maar dan zie je de ware mens... Even. en daar was ik trainde daar niet dat ik deed dat deed dat deed dat niet maar ik deed een beetje met gewichten en uh, het was op zondag en uh, het was al vijf uur en ze stonden ze gaan dicht en daar was een een kampioene een uh, kampioene in uh, in uh, vrouwelijke kampioenen van wereldkampioenen, van kickboksen. een mooie vrouw, uh, donkere vrouw, kleine ja. En zij zei tegen mij, he, meneer Portner, gaat u zelf eruit of zal ik u eruit brengen? Daaruit wel. Ik zei, nee, nee, ga weg, ik ga Want zij, kijk, ik heb gezien hoe zij met mannen dat is. <laughs> <laughs> in, in, dus, maar zij is wel vrouwelijk, Ze is vrouwelijk met, met alle spieren. Zij is vrouwelijk. Okay, okay. Trouwens, uh, Je hebt eerst over, over, gesproken over dat. Er bestaat in het spirituele alleen maar mannelijk en vrouwelijk. In onze all wereld alleen mannelijk en vrouwelijk. Het tussenin niet bestaat niet. Als een mens zich. Nou, hebben we nu dat even aangekaart? Dan wil ik het even daarover een paar woordjes zeggen, dat je dat begrijpt. Als een mens die neigingen heeft, als je belieft, die mag wel doen wat je wil. Hij voelt zich als vrouw. Nee mevrouw, waarom? We hebben gezegd, ja, een vrouwelijke en mannelijke kant is er. Je moet, wel niet een voor, moet geen voorkeur hebben voor je. Als je een mannelijke ziel bent, ziel bent, dan moet je een mannelijke en vrouwelijke ontwikkeling jezelf jezelf. Okay. Als iemand wil dan meer naar, naar vrouwelijke ontwikkelen, terwijl hij een man is. Het is zijn eigen zaak. Dan hebben we je over fysieke... Fysieke en emotionele beleven. Daar praat de Kabbalah helemaal niet over. Ik spreek niet. We spreken in Kabbalah absoluut niet over emoties en fysiek. En We spreken alleen over spiritueel, spirituele, over de ziel. Jij kan een mens al zijn organen vervangen. Jij kan hem bijvoorbeeld een vrouw maken van 100%. Met alle organen vervangen en met alle hormonen en alles. Hij voelt zich dan 100% als vrouw. Of omgekeerd. En. Maar de ziel kan je niet vervangen. De ziel blijft mannelijk. En als je vrouw wordt man. Alles vervangen. Je gaat voelen. Je gaat voelen jezelf. Als man. Hoe zeg ik Jij maakt het alles. zeg het. Trans. Transseksueel. En dan wordt je vrouw. Hij voelt wel 100% vrouw. En hij is vrouw. ...naar de uiterlijke mens. Wat we, we weten nu al... ...wat is uiterlijke mens... ...wat is het innerlijke mens. Uiterlijke mens is absoluut vrouw. Absoluut, klopt. Die kan ook hun paspoort hebben... ...veranderen, dat is wel Innerlijk. Absoluut niet in onze handen... ...om iets daaraan te veranderen. Dat wil ik eventjes zeggen... ...omdat in onze wereld... ...natuurlijk mag je alles en die voelt dit en die voelt dat, dat, weer in overeenkomst met de innerlijke. Als zijn innerlijke nog niet ontwikkeld is, zijn mannelijke, dan natuurlijk projectie is van naar zijn uiterlijke. En de uiterlijke, ook linkerkant gaat hij dan meer, neemt weer naar de innerlijke. Nee. Maar over onze wereld praten we niet. We hebben gezegd, over onze wereld heb ik gesprek geen woord, dus moet je ook leren als je hier op de cursus komt, moet je altijd leren niet, geen parallellen te trekken met onze wereld. Want ik spreek geen woorden over onze wereld. Absoluut niet. Al gebruik ik voorbeelden uit onze wereld. Oké. Okay. Absoluut geen woord over ons. Ik kan zeggen bijvoorbeeld joden of die of die of christenen of, uh, Pap, of uh, paus van Rome. Ik heb absoluut niet met hem. Ik zeg alleen, als ik zeg bijvoorbeeld paus van Rome, betekent iemand die dan bijvoorbeeld enorme kennis heeft van... Ja, aan de macht staat bijvoorbeeld van een bepaalde religie, wereldreligie of joden. Maar, maar niet, bedoel ik nooit een persoon zelf. Okay? Dus altijd moet je weten... ...waar wij het over spreken... ...en nooit parallellen trekken in onze wereld... ...anders vergis je ...anders ver, verlies je tijd... ...en kracht aan onbenulligheden. Okay. En altijd wanneer je komt hier op, hier op de les... ...je moet altijd weten... ...waarvoor wij hier zitten. Altijd moet je weten waar wij hier voor zitten... Zitten we om kennis op te doen? Absoluut niet. Natuurlijk mag een beetje dit, maar we doen ook een beetje kennis. We zitten hier om uh, leren contact te hebben met het spirituele. Wat is spirituele? Het licht dat in ons schittert. Ik ga ook straks even al mee optekenen. Het een zeer belangrijke les nu. En uh, we gaan nu direct aan beginnen. Het was eventjes een Inleidingje. Een we gaan nu met Kabbalah beginnen. Okay. Nog vragen of inleidende vragen bij mensen? Wat ik, wat ik... nog inleidende vragen is. Ja, ik heb een vraag, over wat uh, wij net vroeg, dat yes. uh, aardse van de man en de vrouw, is dat de uiterlijke mens? Absoluut, oh. absoluut. Ja. Dus dat die, uh, uh, waar een mens zich voor aangetrokken voelt in onze wereld, een man tot vrouw, een man tot man, een vrouw tot vrouw, uh, absoluut heeft te maken met de uiterlijke mens. Wat weet straks hoe so we dat allemaal optekenen. Al oh, goed die tekens, tekeningen. We hebben gewoon die tekeningen nodig. Die tekeningen bestaan natuurlijk niet in, in, in het heelal. Wij tekenen alleen om willen dat het ja, dat ons een beetje ja, makkelijker illustreerbaar is. Wordt. Okay. Uh, maar dat is belangrijk dat je dat goed weet dat. Wat is dan, ik wil ook niet, kijken, uh, als ik spreek, begin ik zo over homoseksualiteit spreken. Dat iemand gaat direct denken dat ik iets tegen ben of zo, so, absoluut niet. Want homoseksualiteit heeft te maken alleen met de uiterlijke en mens. Een uiterlijke en mens, men, mens mag alles doen. Het interesseert ons niet, het is niet een onderwerp van Kabbalah. Het is voor Kabbalah. Als iemand alleen met uiterlijke dingen bezighoudt. Uh, eten, drinken en alle andere dingen uh, dan is het niet een onderwerp van Kabbalah wat is het dan? als iemand komt, stel dat iemand komt hier en die is homoseksueel interesseert mij absoluut niet als iemand blijft van onze mannen af <laughs> <laughs> <laughs> waarom? Waarom? Niet om, Waarom alleen? Waarom alleen omdat omdat wij komen hier voor iets anders. Er zijn genoeg uh, parken waar je dat gewoon uh, mag hebben niet. Mag hebben niet. Oké? Okay? Genoeg. Uh, alsjeblieft. Huh? Precies. Daarom hebben we ook die scheiding. Zie je dat? Omdat niet om dat vrouw, cultureel, culture, Ik heb absoluut, ik, ik heb niets te maken hier met joodse cultuur. Absoluut niets. Want joodse cultuur is ook uiterlijk, Net zoals christelijke cultuur is uiterlijk. We hebben niets te maken met die cultuur, Joodse cultuur of niet, of, of christelijke cultuur of Buddha, het is allemaal uiterlijk, Mijn volk leeft. Als mijn volk doet Jiddischheid, weet je, Jidderskeed, Joodse uh, gebruiken, en het, natuurlijk, vele Joodse gebruiken komen van het spirituele, maar het is al vergeten. Maar alle prachtige Joodse gebruiken, nou, geeft het, brengt het een mens een millimeter dichter bij de schepper, absoluut niet. Dus uh, in Stabhorst ben ik al geweest, prachtig op zondag. Kijk nou hoe ze lopen daar allemaal, hele al al fietsjes en alles, en onderscheiden elkaar aan de fietsjes. En zien ze wie rijk is, wie, wie arm is aan de fietsjes, weet je. Aan de manier hoe je dat uh, loopt, et en hoe je bekleed bent, zie je dan wie, van welke, prachtig om te zien. Komen ze tot schepper op die manier? Absoluut niet, dat is, dat is cultuur van buiten, prachtig, het geeft mensen kracht natuurlijk. Zo, ook mijn volk ook doet al die, al, die, al die tradities. Komen ze dichter bij de schepper? Absoluut niet. Geen sprake van. Ze gaan naar de synagoge. Komen ze dichter bij de schepper? Absoluut niet. Hij bidt voor, uh, zegt: Oh, ik moet geld verdienen, ik moet dit, mijn vrouw moet dit. Dat, dat. Hij spreekt met de schepper? Absoluut niet. Nu gaan ze op Yom Kippur naar de synagoge. Spreken ze daar met de schepper? Absoluut niet. Vergeet het maar, hij spreekt alleen over. Natuurlijk, Jood heeft altijd ontzag. heeft iets in zichzelf, zelfs als hij een grote schurk is. Hij heeft toch angst voor de schepper. Want het zit al ingebakken. Uh. Maar ook dat niet, uh, daar spreken we niet over. We spreken niet daarover. Het is uiterlijke mens. Dus, of een uiterlijke Jood, of een homofiel, of dat interesseert ons absoluut niet, want het is buiten de Kabbalah. Ziet u dat? Dat wil ik u even duidelijk maken. En dan vroeg mij een... van... BN Nederlandse BN'ers. Ja, wat is BN'ers? Weet je wat BNR's. BN uh, uh, bekende Nederlanders. noem we zo. Dus een van de zeer beroemde Nederlanders... in de showbiz. Zeer beroemd, altijd zie je hem. En hij vroeg mij... Hij kwam bij mij en hij zegt tegen mij... Maar... Ik ben voor alle 100% homo. Hij zegt, mag ik Kabbalah leren? Ik zeg, Kabbalah heeft absoluut niet te maken met wat jij doet. Maar hij zegt, maar toch, ik zeg niet tegen mij. En ik zeg hem, ben je tevreden met je homo zijn? Hij zegt, ja. Ik zeg, nou, waar kan ik jou met, met jou dan over spreken? De wat kan ik jou geven dan? Wat bedoel ik daarmee? Nogmaals, ik heb niets over mensen in onze wereld, Maar ik heb ook gezegd, wat kan ik jou geven? Als je homo bent en kom je bij mij, bijvoorbeeld, en je zegt tegen mij. Ik, ja, ik heb, die, ik heb ook gezien, ook, dat en, maar toch wel heb ik die neigingen en ik wil mij corrigeren. Dan kan, dan kan ik jou helpen. Maar als je niet wil jezelf corrigeren, jouw uiterlijke mens, je wil niet naar je innerlijke mens komen, kan ik jou niets doen. Dus deze grote man, grote showman, ik heb hem gezegd, luister eens, jij mag van je uiterlijke mens wat je doet wat je wil als je hebt. Ik bedoel, ik wil je niet eh, daarin tekort doen of te zeggen dat het niet goed is. Eerst heb ik hem zo gezegd, altijd moet je zo zeggen, eerst. met kinderen moet je altijd zacht praten. En toen heb ik hem gezegd: Ik kan jou wel doen, ik kan je brengen naar jou helpen om jou te begeleiden naar je innerlijke mens. Maar, als je dat wil, maar ik waarschuw jou: jij bent al 50 of zo of meer, je ziet wel mooi uit, maar 50 misschien of zo, of, dat als ik jou breng naar jouw innerlijke mens. Zal je dan stoppen met dat geknoeien met jouw medemens? Hij zegt: Hoe kan dat? Ik zeg: Omdat jouw innerlijke mens is mannelijk. En dan ben ik wel mean, dit. Hij zegt: Maar waarom dan al mijn leven ben ik vrouwelijk? Voel ik mij lekker? Vrouwelijk dat. En toen heb ik hem gezegd: Want ik zag dat hij wilde graag weten. Maar hij zag het, want hij nergens kon antwoord krijgen. Iedereen zegt hem: Doe dat wat je wil in onze maatschappij, alles wat je wil. Waarom? Uh, alles in onze maatschappij mag alles. Waarom? Uiterlijke mensen mens mag alles doen. En we zien ook: uh, Vermoorden, willen die, de vermoorden iemand. Uh, het is geen, mens heeft geen grenzen. En toen had ik hem gezegd, hij zegt, waarom is dat zo? Dat ik mijn innerlijke is mannelijk en mijn uiterlijke is dat. Mijn uiterlijke wil uh, zich als vrouwelijk hebben. Uh, wat, is dan, wat is dan mijn correctie? Ik zeg, dat is jouw correctie. Het is aan jouw lijf, aan jouw... En dit gedante van jou, wat, wat je nu leeft in dit leven, is aan jou gegeven juist uh, de taak om jouw verlangen naar een man te overwinnen. Dat is precies, dat is prachtig omdat jij weet nu wat jij, wat, jij ziet nu voor ogen, wat jouw correctie is. Begrijpt u wat bedoel? Dus in deze generatie, in, deze, in dit leven, voor deze man, is zijn innerlijke roeping, zijn taak, is om juist aan zichzelf te geven, uh, niet, niet uh, ten prooi vallen aan zijn, aan zijn, uh, huh? precies, naar zijn natuurlijke verlangen wat hij heeft, maar juist dat te overwinnen, want dat is het moeilijkste voor hem. En dat zou hem pas uh, vervulling brengen wat niets te vergelijken met niets te vergelijken. Dat is zijn. En voor een ander bijvoorbeeld is iets anders. Er zijn mensen, mannen die bijvoorbeeld absoluut macht willen over anderen willen regeren. Als het, als het verkeerd uitvalt. En zij zijn bereid tot, tot alles te gaan. De hele wereld te vernietigen, maar, hun, maar op hun stuk te staan. Dat is hun correctie. Iedereen zijn eigen correctie. Waarom? De bedoeling is dat je tot je innerlijke mens te komen. Als je tot je innerlijke mens komt, en dat is onder alle verlangens van onze wereld, dan doorboren jij alle lagen van jouw, inner, van jouw uiterlijk en daar, want in het innerlijke zit dat niet meer, of ik ben meer, meer mannelijk of vrouwelijk of dit, weet je al, die, wil ik een beetje vrouw met vrouwen, en dan wil ik een beetje met mannen een beetje dit, weet ik wel van alles zit niet meer in want daar kom je tot jouw essentie in het innerlijke dan heb je dan ontwikkeld je mannelijke en vrouwelijke. en daar, daar en, wanneer dat in balans is dan heet je de heilige. Of rechtvaardige. Dat is leren, dat is de heiligdom. En niets anders is andere heiligheid. Dat je dan veel bits weet. Als die beiden in evenwicht zijn. Dan heb je een man en een vrouw. Want een man en een vrouw werden geschapen als één. In het begin. je okay. Dus vrouw moet ook leren haar uh, mannelijke kant. Ontwikkelen, maar hoe moet je dat ontwikkelen? Door alleen naar je innerlijke mens te komen. Want jouw innerlijke mens is vrouwelijke ziel. Vrouwelijke ziel. Maar ook vrouwelijke ziel heeft een mannelijke en een vrouwelijke zijde. Okay. Precies net als bij een man. Hij heeft ook mannelijke en vrouwelijke. Maar de algemene, de algemene structuur is vrouwelijk. De structuur van de ziel is vrouwelijk, maar heeft mannelijke en vrouwelijk. En bij man is het, de ziel is mannelijk, maar ook weer mannelijk en vrouwelijk. Okay. Alles is kwalitatief quali in de kabalen. Oké, okay. hebben we eventjes dat, even dat aangekaart, even dat we weten wat het is. Dat uiterlijke mens ons niet aantrekt, want het is niet het is dit onderwerp van ons gesprek let op die pauze als het op is. Oké, okay, vorige keer... Uh, ik zal het even iets verduidelijken. Vorige keer hebben wij gesproken over vier vormen van communicatie in deze wereld. Van geven en nemen. De laatste is ontvangen. Om te ontvangen. Misschien is het niet goed... Uh, uitgedrukt betekent dat ik wil kost wat kost ontvangen. Alles wat ik doe is alleen om te ontvangen. Dus interesseert mij niet de ander absoluut niet. Ja? Dus ik wil iets doen. Maar, uh, bijvoorbeeld iemand wil... Uh, hij vraagt een vrouw niet voor dit. Hij verkracht haar, klaar. Hij interesseert hem niet hoe zij deed. Hoe zij dat voelt, et cetera. Hij wil niets geven, alleen ontvangen. Dat is een absolute egoïsme, hebben we gezegd. En dat behoort tot uiterlijke mens. Uiter, uiterlijke mens. We herhalen dat eventjes, niet erg. We zullen dat verder gaan, nu uitbouwen. De volgende is. geven. ...om te ontvangen. Te ontvangen. Te ontvangen. Dat hoort ook bij de, bij de uiterlijke mens. Dus ik maak een deal. Berekening. Ja? Ik zeg, oké, okay, weet je wat, ik ga een beetje geven... ...maar met de bedoeling om te ontvangen. Ik krab jouw rug op dat jij mijn rug zou krabben. Dat is ook absoluut. Absoluut. Dat, dat is een, een dierlijke... Egoïsme. Dat is, de eerste is een dierlijk egoïsme. Egoïsme is goed, eigen liefde. Iedereen weet het, egoïsme. En altruïsme is geven. Oké? Okay? Dat is een dierlijke egoïsme. Deze is or kulturele egoïsme. Culturele egoïsme. Jongens, laten we afspreken dat wij, ja, dat wij zo so dat wij elkaar, ik geef aan jou en je geeft aan mij. Zo, so, dat is dat afspraak. Okay? Laten we, ja, laten we, dat is de is attitude van, laten we een leefbaar Nederland maken. Dat is, laten we leefbaar Nederland maken. Dus, tolereren elkaar, met andere woorden. Dus, ik, ik, ik, ik, ik duld jou, en je mag, moet mooi ook meedulden. Dat is absoluut uh, houding van onze wereld. Al dat is niet sprake van kabala. dat is dan voor kabbala. Dat zijn kind, kinderlijke, kinderlijke <coughs> houdingen van de mens in onze wereld. Okay. Dat is voor de kabalen. Als een mens alleen met, uh, door dat soort, en uh, dat zijn wij allemaal voordat wij beginnen kabbalen leren. Uh, als alleen een mens alleen hier zit, dan... Dan is hij nog niet geschikt voor Kabbalah, dan is hij nog niet open voor Kabbalah. Dat is hij nog latent, hij is nog uh, kind. En hier begint de Kabbalah. Als bij iemand al een stukje, in, een wens in zijn hart is: dat hij ziet dat dat is allemaal schijn en bedrog. En dan zegt hij dan: Ik wil geven om te geven. Dat is ook niet, is ook niet uh, wat de bedoeling is. Het is alleen maar begin, het is alleen een, een soort uh, zeg dat, begin van correctie. Hoe heb ik dat benoemd? Dat is het begin van de correctie. Oké. Okay. Hoe heb ik het benoemd? Oké. Okay. Oké. Okay. Dus dat betekent dat ik geen kracht heb. Want de laatste en het doel van de schepping is dat wij ontvangen om te geven. Om te geven. Dat is het doel van de schepping. Want de schepper wil dat wij absolute, in tot absolute volmaaktheid komen. Zoals hij. En dus, wat is hij? Moeten we niet denken aan een man met een baard. Weet je Grijs en mooi en dit, weet je wel, Maar wat is de schepper? Heeft iemand een idee wat de, wat de schepper is? Hij hoeft niet Gods godsbeeld te hebben. Maar wat is de schepper? Ja, wat is de schepper? Oké, okay. uh, begrijp ik maar. Wat is de, wie is God? hoe, hè? Kracht. Wie zegt nog anders? Wie is God? Tot. Oké, okay, maar wat is. Oké, okay, die heeft geschapen de hemel en aarde. Oké, okay, maar wat nog meer? Oké, okay, dus hij zegt, Asmoto moet opdekken zijn essentie. Wij We weten niet, dat bedoel ik niet. Maar naar... aan, kracht. Gevende kracht, zie je? Kracht die geeft. Dat is altijd oké. Okay, wie nog meer denkt. Oké, okay, alles dan okay, drinkbare kracht. Oké. Okay. Dus. God, uh, kijk, hoe die in zichzelf is, kunnen we nooit weten, het is niet gegeven aan de mens. Hoe, hoe de essentie van hemzelf, maar hoe hij zich manifesteert. Zie je dat? Dus? Geven. Ja, maar wat is dat? Wat is het geven? Wat is het geven? Oké, okay, goed, maar wat is dat? Is dat een mannetje? Is dat dit? Is dat is kracht? Oké, okay, wat is dat? Hoe kracht? Licht? Licht? Licht? Heel goed. Oké, okay, licht. Ik kan zeggen licht. Eigenschap van geven. God is niets anders. We weten geen andere God. En moet je als iemand zegt dat die andere God ziet, dan is het uh, kind. Kinds. Wat, allemaal, wat is allemaal uitgegoten, uitgegoten in, in, het, in de schepping? De eigenschap van absolute onzelfzuchtigheid. De eigenschap, niets anders. We weten niet hoe dat zit in elkaar. Het is gewoon eigenschap die, die waarmee de hele, het hele heelal gevuld is eigenschap van absolute onzelfzuchtigheid. Dat is wat bestaat. Bestond, bestaat en altijd zal bestaan. Nou, als mijn maker is eigenschap, als ik gemaakt ben door eigenschap van, ab, van absolute altruïsme of absolute onzelfzuchtigheid, dan heb ik ook ergens in mijzelf dezelfde eigenschappen. Onzul, onzelfzuchtigheid. Ja? Wij zijn gemaakt om te ontvangen, alleen om te ontvangen. Interesseert niet de eigenschap van het heelal, de eigenschap dat God, wij God noemen. Hem interesseert absoluut niet hoe wij, ont, hoe wij ontvangen. Ontvang ik nou uh, egoïstisch of niet egoïstisch, interesseert hem niet. Waarom? Het is een machine die... Het is al gelanceerd in deze wereld. Eigenschap van geven. Van, hij wil alleen maar geven. Maar hoe wij ontvangen... Dat is aan ons. Of ik ontvang zo... Als een absolute vernietiger. Ik wil alleen alles voor mezelf. Dan heb ik geen leven. Dan is mijn leven geen leven. Dan... Ik bedoel, kom ik niet tot vervulling. Hier. Of ik speel een komedie dat ik zeg, oké, okay, we geven, we moeten geven aan Afrika, we moeten geven aan hart, uh, hart, uh, aan de fonds voor hart, hart, uh, nieren, uh, stichting voor die, stichting die. Absolute leugen. Je ja, mag het wel doen, natuurlijk, het is niet slecht. Je mag het dus niet, uh, niet dat. Maar dat is geven voor in onze wereld geven wat. Uh, geen geven heet. Dus alle, alle vormen van geven in onze wereld zijn geen geven. Absoluut geen geven. Dus geef een brood aan je buurman. Het is prachtig, het is religieus het is een, uh, om te huilen. Maar het is niet geven. Oké, okay, mijn verhaal zegt mij: het verhaal wat ik heb geleerd zegt mij: geven. Maar het komt uit verhaal. Ik, verhaal heeft mij gezegd. En niet die eigenschap van geven die ik zelf ervaar in mijzelf. Want elke religieuze mens doet dat wel. Omdat het verhaal is. Omdat hij dat heeft geleerd. Dat moet je dat doen. Hè. Dat zal goed zijn als je dat doet. Maar zelf komt hij niet tot de correctie. Hij komt niet tot de correctie om zich te corrigeren. Om te geven. Geen enkel... Uh, religieuze mens komt eraan toe. Hij is nog, zit hier. Ik zal alles optekenen nu, dat jullie dat allemaal zien. Langzaam, wat het is cruciaal wat we hebben nu hier, wij, wij bespreken dat. En ontvangen om te geven betekent dat ik ontvang iets omdat iemand wil dat ik, of laten we zeggen, iemand wil dat uh, je hebt dat in het boek gelezen natuurlijk wat het is de gast, gast en gast hier ja? omdat mijn maker de schepper, nu zie ik hem of zie ik hem in het voorschiet hij gever is dan wil ik om willen van hem te geven maar hij wil graag dat ik zijn schepping wil dat ik ontvang dus dan, dan ontvang ik het wel om hem plezier te doen, om hem voldoening te geven. Dat heet ontvangen om te geven. Dat is absoluut onbekend in onze wereld. Dat is, wij moeten met jullie leren alleen dat. En en dat is een cadeau van boven. Dat kan je krijgen alleen van boven als, als cadeau, als een geschenk. Dat kan je alleen maar ontvangen. Als geschenk. Onze taak is alleen maar. Om te leren geven. Dat is die twee. Dat is geven omwille van correctie. Correctie door het licht van correctie. Komt een licht. En dat, dat kan je bereiken. Dat geven door het licht van correctie. Heet het. Wij noemen dat zo met onze taalgebruik. Later zullen we ook kabbalistische termen leren. En dat is. En dat is gegeven uh, dus geven door, door correctie, door licht van correctie. En dat is gegeven door, door het ontvangen van licht, licht, oorspronkelijke licht van de schepping. Waarmee de schepping geschapen werd. Want dat kunnen we nog niet zien. Oké? Okay? Dat is door licht, licht van de van de schepping, van de schepping, van de schepping. Het leed licht gogma, oor hochma. En deze is, heet licht oor chassadim. Het licht van barm, van, niet barm, van dag heet maar nee, ik zou het niet zeggen. Licht van chassadim. Uh, licht van zacht licht, minder, een beetje dikker, dikker licht. Laten we het zo zitten, oké? Okay. Dus die vier hebben we nu gehad. Nu wil ik het even op een tekening maken. Oké, okay. we hebben dat gehad nu. Okay. Nu wil ik het even op een tekening laten zien. Dat is ons <coughs> tekening. Um Oké, okay. alles wat ik teken, teken ik vanuit de mens gezien. Dat rondje, dat rondje, wil zeggen, dat zijn als, als, moet je zien als uh, jou, uh, een bepaalde laag van jouw innerlijk, een soort van bal, uh, van, van binnen de mens, Van binnen de mens hier zit. Schittering. Schittering van het licht van licht, ja? uh, in alle in alle bekledingen in bekledingen in bekledingen. Bekledingen allerlei bekledingen, filters, bekledingen. Uh, werelden parfofien, etcetera, et cetera, dat is dat. That. Dat is niet van ons. Dus binnen de mens zit die schittering, en die niet in jou is, maar er is ergens een, een soort gat in jezelf. In de diepste diepte in jezelf, er is een gat waaruit uh, het licht jou schittert. Het is niet van jou. Dus een schittering komt ergens in de diepste diepte van naar jou toe. Jij moet het er leren ervaren. Ervaren. Je kan het nooit met je hoofd leren. Kabbala kan je nooit met je hoofd leren. Absoluut niet. Daarom mijn volk heeft absoluut niet nodig Kabbala. Want mijn volk heeft, is een heel goed intelligent. En zij kunnen alles leren. Maar voor spirituele moet je boven jouw verstand gaan, opstijgen. Moet je be bereid zijn om jezelf klein te maken en jezelf over te geven aan een hogere verstand. En dat wil men niet natuurlijk. Want men wil wel Torah leren, Talmud leren, iets wat waarmee men kawot ontvangt, eh, eer, eer ontvangt, waarmee men hm, uh, verstandig wordt, et cetera. maar zijn verstand op te overen omwille van het hogere, wil men niet. Ook niet alleen Joden, allemaal, allemaal, allem, alle. maar dat is, dat, dat is dan de steen des aanstoots om jouw verstand op te geven, omwille van het hogere verstand. Nou, wat doe je dan? Alles is in zelf. Je hoeft niet voor iemand anders je op te offeren. Je offert alleen bepaalde elementen van jouw uiterlijke mens ten gunste van je innerlijke mens. Nou, alles is in jou. Al die opofferingen die een mens doet, al die opofferingen in de tempel waren bedoeld uitsluitend voor de innerlijke mens. Zij hebben daar eh, dieren gebracht als overigens. Helpt het? Absoluut niet. Aan wie helpt het? Buiten de mens? Absoluut niet. Dat heeft nooit geholpen. Het helpt alleen aan de mens zelf. Kijk, toen waren ze nog kinds. Ik bedoel, kinds naïef, primitief. Toen dachten ze, hij, hij, natuurlijk, hij kijkt naar het diertje dat hij brengt, omdat hij had iets uh, ge, gezondigd. Hij brengt dat, dat lammetje en hij legt het haantje erop. Dat is erg mooi. Alles is, is spiritueel. De bedoeling is dat dat dier wat hij brengt op ten over, dat hij zijn eigen dier opoffert. Zijn uiterlijke mens moet die opofferen, maar omdat de mens kon toen in die tijd nog niet zien zijn innerlijke en uiterlijke, zoals wij dat netjes kunnen nu al met ons spelen, onze generatie is de eerste generatie ooit, staat ook in zorg dat wij kunnen, wij in staat zijn om het spirituele te ervaren. Natuurlijk hadden ze ook, Abraham en allemaal, hadden ze ook schitteringen van het spirituele. Natuurlijk hadden ze dat wel. Maar hun kelim, hun waarnemingsorganen waren zo klein. Waarom? Hun ego was niet ontwikkeld. En onze ego is absoluut ontwikkeld. <laughs> perfect, perfect, oké. Okay. We zijn zo, so, houden zo so van onszelf dat voor mij de hele wereld is absoluut niet relevant maar hoe ik mij nu lekker voel dat is voor mij relevant Absoluut, erg goed, erg goed gezegd want precies, omdat wij hebben nu zo, wij hebben onze... Kijk, het licht te ontvangen. Wat heb je nodig om het licht te ontvangen? Ik heb nu water, ja? Net zoals licht. Wat heb ik nodig om water, wat we zeggen, water gaat ergens van boven druppelen. Wat heb ik nodig om het water te, te vangen? Wat heb ik nodig? Nou, absoluut. Kijk, nu. Stel dat er geen vat is. Ik zeg, ik doe kan ik het gebruiken? Nee, absoluut niet. Zo doet ook een mens in onze wereld. Steeds blijft van boven druppelen of water wordt gegooid of licht wordt gegooid naar beneden. Maar hij heeft geen vat om te, te ontvangen. Nou, helpt het hem? Absoluut niet. En als ik dan mijn vaten heb al ontwikkeld, dan kan ik het licht, kan het licht daarin komen. En vaten betekent dat ik iets... Een leegte in mijzelf heb. En door het en okay? door het, de door het eigen liefde, door mijn eigen liefde, kreeg ik die leegte. Maar eigen liefde betekent dat ik zo diep in mijzelf ben verzonken, en dan zie ik dat ik absoluut geen kans heb. Ik zit zo so in mijzelf, dat ik geen enkele kans kan maken om bereid te kruipen uit mijn eigen liefde. En dan komen we tot, abso, stap voor stap, tot de absolute juge. Uh, absolute wanhoop. Uh, en dat is iets wat ik allemaal jullie wens. <laughs> dat <laughs> jullie allemaal absolute, uh, absolute zien dat de wereld is, absolute in je ogen niets wordt want dan pas open jezelf voor het licht waarom? dan maak je je kilim jouw vaat leeg en daarin kan het licht komen nu ben je vol van jezelf van alleen maar lekker en niet lekker, bitter ja, ook, alles wat je doet nu is alleen, jouw leven is nu marmatok, euh, bitter euh, zoet al te leven okay. dat was dat dus je gaat het eventjes optekenen dit schema moeten we steeds goed van binnen dus al je innerlijke ding de meest innerlijke plaats is schittering van het licht okay. daarop daarop komt uh, de innerlijke mens. Okay. innerlijke mens innerlijke mens innerlijke mens innerlijke mens en daarop komt wat wij hadden vroeger gezegd: de neutrale zone. Ik vind niet zo'n geschikte term neutrale zone. We hebben onze eigen terminologie. Dat is allemaal overeenkomst met de kabbala. Maar ik bedoel, belangrijk is dat we begrijpen. Later komen we tot de kabbalistische terminologie. Neutrale zone betekent de zone waarin uh, ik goed en kwaad voel. Eerst laten we zeggen uiterlijke mens. Laten we hier uiterlijke mens uiterlijke, dus mijn uiterlijke mens oké, uiterlijke mens en hier zit het wat wij noemen dan neutrale zonen, trouwens uiterlijke mens, wat is uiterlijke mens wie wil zeggen wat het uiterlijke mens is, heeft dat te maken met mijn fysieke, uh, uh, met mijn lichaam met mijn dit lichaam met, dat, met, dat, uh, met, dat, met mijn huid en dat Absoluut niet. Heeft het te maken met mijn boten? Absoluut niet. Met mijn emoties? Absoluut niet. Het heeft te maken, dat is dan de uiterlijke kant van mijn ziel. Dat is wat wij noemen dierlijke ziel. Nieuwe dingen heb ik toegevoegd. Dat is de dierlijke ziel in een mens. Dus dierlijke ziel. Oké. Okay? Dierlijke ziel in een mens. En dat is innerlijke mens, dat noemen wij dat goddelijke ziel. Goddelijke ziel. Eenvoudige, goddelijke ziel. Dat wij weten wat goddelijke ziel is. En waarom is het dierlijke wat goddelijk. ziel? Dat zullen we zien. En dat hebben we gezegd tussen hen is een zone van. Uh, we hebben gezegd. Uh, neutraal is neutraal is niet goed. Waarom? Neutraal betekent nog dat, nog dit. Terwijl dat is niet goed ik zou, ik zou liever willen dat. Tussengebied ook niet, maar ik zou zeggen corrigerende mens. Corrigerende mens, wat? Want hier heb uiterlijke mens, innerlijke mens en hier heb je corrigerende mens. Waarom? We zullen het zo so zien. Corrigerende corri, corri, cor mens. Wat betekent corrigerende mens? Alleen dit gebied in de mens is onderwerp voor correctie. Alleen dit, oké? Okay. Dit is wat we noemen goed en kwaad. Dit is ook het gebied van goed en kwaad. Er staan nog een, er andere namen, Hebreeuwse namen, Arameese namen, voorlopig niet. Goed en kwaad. Dat zijn alle mensen, wensen dat. Kijk, dat zitten alle wensen van onze wereld. Eten, drinken, uh, uh, weet het... Uh, me me mechanische wrijvingen, en dan hoe uh, het, uh, rijkdom, macht, en, yes. en wetenschap. Hier zit het vanuit, van, laten we zeggen, van de, van de absolute vernietiger tot Einstein, alles zit hier, in deze mens. Oké? Okay? Dus absoluut hier zit het, dus hoe, hoe dichter hier kom je? Kom je dichter bij deze mens. Okay? Ziet u dat? Hoe dichter kom je aan het uiterlijke kant van de uiterlijke mens. Hoe dichter kom je bij vernietiger. Voor iemand die wil alleen voor zichzelf ontvangen. Hoe dichter kom je hier. Hoe dichter kom je tot jou. Tot een duilmens. Mens die dan. Spelletjes doet. ontgeven, Omwille van ontvangen. De krabben in jouw rug. Op je de helemaal mijn rug. Krab. Hier zit ook. Hier zit ook de laag van religie, hebben we gezien. Oké, okay. herinner je nog? Dat is een laag. Hier, dus de, inner, de, de binnenkant, binnenkant van de uiterlijke mens is het gebied van religie, van uh, maatschappelijke normen, tradities. Alles zit hier. We hebben dat gezegd, genoemd verhaal. Dat kan zijn uh, religie. Absoluut doet er niet toe welke religie. Joodse, euh, boeddhistische doet er niet toe. Absoluut niet. Waarom? Met religie kom je nooit tot je innerlijke mens. Kijk, religie betekent dat ik alleen met handen en voeten iets doe. Zoals 90% van mijn volk doet. Met handen en voeten. Klaar? Interesseert hem niet. Ze hebben mij zo gezegd. klaar. Uh, een ander doet het op een andere manier. zit zitten daar op hun knieën. Een ander doet het op een andere manier. Hier zit het verhaal en jij gelooft in het verhaal. Prachtig. Ik bedoel nooit iemand. Als ik zeg, als ik zeg over religie. Bedoel ik bedoel nooit dat iemand iemand, iemand wil uh, kwetsen. Enzo. Ik spreek weer absoluut niet over onze wereld. Ik spreek over toestanden. Van een mens die zich bevindt in, in, het, in het toestand dat hij uh, een, van die, een van die wereldreligie beleeft. Maar Kabbalist gelooft absoluut in, in, in de schepping. Maar gelooft niet in het verhaal, Gelooft boven het verstand. En niet zoals een religieuze mensen gelooft onder het verstand. Weet je wat? Fundamentalistisch, of dat doet er niet toe welke fundamentalisten zijn. Kijk, nee, in mijn volk zitten ook fundamentalisten. Oké. Okay. Dus dat is dan de innerlijke kant. En hier kan ook verhaal zijn van dat, van, uh, van wat dan ook. Iemand gelooft in, uh, in, in, de, in de bomen of dat. Absoluut geen verschil, alleen dik, een beetje dichterbij Ach, Een beetje geciviliseerd verhaal of minder geciviliseerd verhaal. Minder ontwikkeld verhaal of meer. meer. Okay. Kijk dan? Het is geen absoluut geen band met het spirituele. Een mens werkt niet aan zichzelf. Begrijp je dat? Nou, pas hier beginnen we spreken van Kabbalah. Een mens die hier aankomt aan de grens tussen uiterlijke mens en wat wij noemen corrigerende mens, hier begint de ware, het ware gebied zijn van het ervaren van goed en kwaad. Wij zijn al lang nog niet aan toe. Maar dat komt. Okay. Dat komt. Dus dat is echt het ware gebied van goed en kwaad. Natuurlijk voelen we ook in onze wereld. Een weerspiegeling van goed en kwaad. Wat wij zeggen dat het goed is. Of kwaad is. Dat is wat ons lijkt of denkt, Weet je wel. Met onze aardse voorstellingen. Met een beetje verhalen wat wij lezen. Weet je, van elke voorregine dan ook. In mijn volk is het wat je doet. Dus goede dingen doen voor een ander. Maar, maar zichzelf niet corrigeren, terwijl de Schepper wil absoluut dat wij geen leugens doen. Natuurlijk in onze wereld, dat ze geven, kijk mijn volk ook, je loopt alles naar helden en anderen geven dan zedaka, hoe zeg je dat? In, uh, zeg je dat uh, geel geld geven aan, aan barmhartigheid, hoe zeg je dat? Aan hoe zeg je? Al -Moses. Al -Moses, uh, je komt geen millimeter dichter bij de schepper met alles wat je geeft. Maar, maar toch je moet, je moet het doen. Of waarom moet je het doen? Om als, als spelletje, als leren spellen. Een kind doet ook spelletjes doen ja, voordat die volwassen worden. Die zit achter de stuur van de auto. Die doet. Zo doe je ook. Alles wat je geeft. Hij geeft miljoenen of wat je allemaal geeft. Is, of je in de gracht gooit of je geeft, het allemaal jouw even, ik bedoel, je bedoelt natuurlijk dat het goed, geeft jou een goed gevoel absoluut, maar jij daardoor, als je het doet alleen maar met je handen en voeten kom je geen stap dichter bij de schepper, je kan al jouw bezit geven aan een goede doel en je komt geen stap dichter bij de schepper als je aan jezelf niet werkt het is zeer cruciaal. Want wij zijn bezig niet met schijn, maar met de waarheid. En iemand kan bijvoorbeeld een vijf cent geven, en als hij geeft dat met overgave, de nodige overgave van binnen, dat is geven. Daar komen de, de poorten van de redding uh, open. Hè? Huh? Okay, Overgave. Oh, het is er. Zie je dat? Zie je dat? Zie je, Joodse vrouw. Joodse vrouw, zie dat? In elke Joodse zit dan, wel dat allemaal goede dingen. Natuurlijk, overgave. Natuurlijk, dat heet in het Hebreeuws, heet het een, een prachtige term. Wat mijn volk, als mijn volk dat hanteert, dan komt er over de hele wereld vrede en de Messias komt in alles. Dat heet. Miserut Nefesh. Miserut Nefesh. Dat is absoluut iets wat een mens moet overgeven. Zeg dus het niet overgeven. Overgeven is iets anders. Dat doe je als je vodka veel gedronken hebt. Maar ik bedoel, eh, overgaven. overgave. Dus, eh, dat is iets anders. En dat heet in het Hebreeuws heet het Miserut Nefesh. Hoogschitterend. Als je dat deze taal alleen maar begrippen leert. Miserut Nefesh betekent Nefesh. Is, is de dierlijke ziel. Nefesh. Neshama is, de, is dat. Neshama is de innerlijke mens. Maar nefesh is een dierlijke mens van een mens. En dat staat in Misirut nefesh. I, uh, uh, opgeven. Zeg het? Opgeven. Uh, of als overbrengen jouw nefesh. Dus jouw uiterlijke mens, ervaren van die uiterlijke mens moet je ...overbrengen... Ten, ten, ...ten gunste van jouw innerlijke. Precies. Nou, wat is nog... ...wat is makkelijker, lijkt het wel... ...waarom de mens dat niet doet. Het is alles... Het is alles van jou. Alle lagen zijn binnen jou. Nou, wat jij moet offeren. Jij overt alleen je uiterlijke ...ten aanzien van jouw... ...van jouw eigen innerlijke. Nou... Wat is het nog minder, wat is nog dichter bij de mens om dat te doen. Je, je doet het niet voor maatschappij, voor iets anders, wat bla bla, altijd allemaal, alles dat, weet je veel. Ik, uh, je mag ook, moet ook naar het leger gaan, naar het leger gaan, je moet ook vechten met de anderen als het oorlog is, moet je allemaal doen. Dat is gewoon uiterlijke mens, moet je dat doen. Maar wat je gaat opofferen jezelf, het is veel makkelijker gemakkelijker om jezelf voor het land op te offeren dan voor je eigen innerlijke mens. Oké, okay, dat is de overgave. Dat is de echte op overgave. En de mens is bereid om, om alles te doen voor iets anders. Behalve dan aan zichzelf te werken. Oké. Okay? Vorige keer heb ik het langzaam gehad. Dat is, hier zit de steen des aanstoots. Langzaam, want jij probeert het met je hoofd. Langzamerhand moet je leren. Misserot het uh, Jezelf opofferen. Ten, ten gunste van je innerlijk moet je doen. Door het gaan boven jouw verstand. En dat vertikt de mens. Het is zo eenvoudig. En altijd zo in de, in de meest eenvoudige dingen zit. De kern en de weg naar de bevrediging. Maar een mens ze wil dat niet zien. Het is altijd zo geweest want het antwoord is eenvoudig de schepper wilde ons nooit bemoeien met al die intelligentie met al wat mijn volk leert het is goed de hele Talmud is 100% spiritueel maar hoe zij leren dat Kinder, kinderen alleen, ze willen alleen met hun hoofden proberen door te boren absoluut onmogelijk zijn slechts enkelingen die kunnen via Talmud komen tot wat, ik kan, tot jullie, wat jullie allemaal kunnen komen in een paar jaar naar jullie vervulling komen. In vijf jaar wat mijn, mijn rabbies van dit volk doen in vijftig jaar. En daar kunnen alleen maar enkelingen. Alle anderen die zitten daar gewoon hun broek te versleten. De schepper luistert absoluut niet naar hen. Waarom niet? Zij zitten alleen hier. Dierlijk. Dus dierlijke kant van de mens. Dus ze zitten al alleen met, met hen. Uh, zij kijken naar die verhalen van. Projecteren die verhalen op onze wereld. Terwijl staat absoluut geen woord op onze. Of voor onze wereld. In het almoed. Dat werd niet gegeven. En wij zijn een gelukkige generatie. Dat wij het kunnen ervaren. Alleen nieuw. Nog tien jaar geleden. Toch waren er nog niemand. Het staat in de Zogers geschreven. Dat vanaf 1955. 95. Ik kreeg een enorme, enorme klap. In de 1995. Zo'n klap dat ik, dat ik zeg. Dat ik, ik dacht dat ik de gelukkigste mens was. Ik had alles gehad. Wat ik voor de mens wil. In deze wereld. Ik was hakenmoed. Ik was alles. En opeens had ik een klap gekregen. Van binnen. Want ik zag opeens... Leegte, absolute leegte. Nul op rekest. En dat wens ik aan iedereen van jullie. Want dan, kan, dan, dan zie je dat jij geen kans maakt in je leven. En dat is het begin van het zoeken. Mm -hmm. En dat is toevallig. En daarna heb ik het geleerd van 1995. Allemaal in de zoger staat een toespeling. Dat onze generatie uh, um, zal als pioniers, pioniers zullen zijn om in hele massas, in massa mensen, Natuurlijk niet de massa, alle massa. Van massa hebben wij, wij zitten hier hoeveel? Alleen van de massa komt er misschien een uh, uh, paar procent uit. Want alles van wat buiten is komt nog niet uit. Ze dus zitten nog diep, diep in, uh, in Pipipopoe. Dat is Pipipopoe. Dus samen tot en tot tot en met, tot en met Einstein is zich bezighouden met Pipipopoe. Absoluut, kind. Oké. Dat bedoel ik. Ja. Ja? Kijk, dat is. Dat gaat natuurlijk. Nou, dan moet je dan moet je dan aftrekken dan dat is voor ons niet belangrijk hier. Dat like is ik later heb zal Ik zal je niet schrijven so, als ik jou dat zeg. Je moet je afteren, je moet gewoon een sommetje maken. Dat is niet precies. Dat is niet relevant nu. Hij vraagt welke jaar was 1995 in het Hebreeuws. Dan moet je dat afteren, maken. Ik bedoel alleen dat het in de Zoger voorspeld werd. Dat is zo so dat onze generatie de eerste zal zijn. Ja, ik heb het voor de keer al uh, aan u gevraagd. Het was dus een aantekening van het maar Dat was ook keer dat begrip Sohar. Het is bij Ebels. Sohar? Schittering. schittering. schittering. Ja, maar dat is niet gebaseerd op een geschrift van iemand. Natuurlijk, van het is, nee, dat is het boek. Dat is het boek, ja. Yeah. Sohar is, is de Torah geschreven in de taal van de spirituele werelden. Dat is precies de Torah. Torah is comment, eh, Zohar, eh, geeft commentaar op alle boeken van Moshe, van, Moshe, van Moses, van de Pentateuf. Maar ook, ook, ook naar Talmud ook, Talmud. ook naar alle 24 boeken van Tanach. Stap voor stap wat wij doen, cruciaal dat je dat, dat schermetje dat je het ...in jezelf gaat voelen. Eh, dat jij niet onthoudt dingen... ...maar dat jij je in jezelf... gaat voelen. Dus, Messie kijk eh, ...dat zichzelf opofferen... ...ten aanzien van jouw... ...innerlijke. Niet van iets anders, buiten jezelf. Leer dat wat we nu doen. Ik heb vorige keer... ...de laatste woorden waren... ...dat leer geven... ...aan jouw... ...innerlijke mens... Want je kan niet geven aan iemand anders. Het geven aan je kind is geen geven. Het geven aan je man is absoluut geen geven. Het geven aan je maatschappij is absoluut geen geven. Het is allemaal, zit het allemaal hier. In je uiterlijke mens. Een vrouw geeft aan, een, me, een vrouw, een moeder geeft aan een kind. Geven is dat geven? Absoluut niet. Het is haar instinct. is dat geven? Nee. Een man geeft uh, aan zijn kinderen, aan zijn vrouwen aan zijn kinderen. Absoluut niet, want je uh, uh, weet het, die koetjes, weet je het, weet het, die op de grachten, de grachten, die weet je met die. hè, Koetjes, hè? Nee, meer koetjes. Ja, precies, precies. Kijk nou, kijk, er komt een andere indringer. Ik heb gezien, het is steeds, zie je Kabbalah zie je in alle. In alle. Dan komt een andere indringer, weet je, en die, daar siten, de vrouwtjes zitten al daar met op die rijtjes of zo, so, en die, die, die, die boksen, die andere die vlucht. Waarom? Die heeft recht, omdat, nou, precies hetzelfde doet een man in onze wereld: hij geeft aan zijn vrouwen en geeft aan zichzelf 100% aan zichzelf geven. Oké? Okay? Dus ver, ver, verbeeld je niet dat jij iets kan geven en mijn advies aan jou, en iedereen als ik jou zeg, betekent het ook mijzelf ik bedoel mijzelf precies dezelfde manier, maar ik zeg jou ja, omdat ik richt me tot de innerlijke mens uh, de, uh, de grote overwinning zal je boeken in jouw vervulling in jouw komen tot het licht, wanneer jij van binnen echt zeker zal uh, overtuigd zijn door jouw waarneming, door jouw gevoel dat jij absoluut niet in staat bent om, abs om maar iets te geven. Vergeet je wat ik bedoel? Als iemand van jullie denkt dat je nog kan geven, no, dan is het dan... Uh, dan kan ik... Huh? Nee, hij mag ook zitten, waarom niet? Ik kan vorige keer misschien, misschien handig is vorig jaar nog, nog wat plastic autootjes te brengen. Weet je? Dan iemand kan tussendoor een beetje kijken naar plastic autootje spelen, maar het is precies hetzelfde. Als je meent dat jij iets kan geven, dan betekent dat jij nog iets goeds meent te hebben in jezelf. Dat is een groot, uh, groot, probleem. Als je meent dat jij iets goeds in jezelf hebt, ben je verkocht. Dat is allemaal mijn, mijn volk ook denken. Ze denken goed, wat je doet. Ze lopen de dag. Oh. Met zwaar te doen, weet je, voorschrijf te doen. Ze lopen naar al die ziekenhuizen, allemaal dit, dit, dit. als, als zij maar niet aan zichzelf hoeven te werken. Begrijp ik dat? In plaats van te doen dat, natuurlijk moet je dat doen, moet je dit doen, maar je moet eerst werken aan jouw innerlijke mens. Moet je leren geven aan je innerlijke mens. Hoe kan je geven aan je innerlijke mens als je niet weet wie dat is? Door zelfopoffering. Door opoffering van jouw dierlijke ziel, jouw dierlijke ziel blijft zitten. Die verdwijnt niet. Maar jouw ervaring daarvan, in plaats van de zware wensen van jouw uiterlijke mens, je gaat het transparanter maken. Zakut. Je gaat het dunner maken. Dat moeten we allemaal leren, want dat is heel speciaal. Alles wat de kabbalist doet is, is omhoog, omlaag. Omhoog, omlaag. Het is net als zuiger qua kracht. En niet naar buiten. Naar, naar horizontaal. Vraag nou, praat nou allemaal met, met geestelijke uh, in onze wereld. Dus altijd, altijd werken ze horizontaal. Dus aan mensen geven. Altijd, alles om aan zichzelf te ontlopen om aan zichzelf te werken op die manier Ontlopen je het oordeel van boven niet. En daarom is het ook mijn volk steeds wordt, word in het uh, bel belast door dit, door dit, door dit of.